2 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het is opnieuw onrustig in Brazilië. Duizenden mensen demonstreren in Sao Paulo. Bij het stadhuis heeft een kleine groep demonstranten ruiten ingegooid. De burgemeester suggereerde de prijsverhoging van het openbaar vervoer terug te draaien. Het begon allemaal met die prijsverhoging van een ritje met het openbaar vervoer van 7 eurocent. Maar inmiddels staan de protesten voor veel meer. Het is de zesde avond van onrust in ruime weektijd in Sao Paulo, de grootste stad van Brazilië.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 Vestia stelt Staal van sprakelijk voor de schade van 1,9 miljard euro, schrijft NRC.nl. Dat geld heeft de Rotterdamse woningcorporatie vorige zomer gebruikt om een faillissement af te wenden. Vestia kwam onder leiding van Staal acuut in geldnood. Vestia heeft beslag gelegd op onder meer de villa van Staal in Bonaire, zijn huis in Krimpen aan de Lek en de pensioenpolis.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 Wat is het warm, hè? goede ja, goedenacht. In de Mexicaanse stad Xalapa schijnt een kat zich kandidaat te hebben gesteld als burgemeester. De kat was niet bereikbaar voor commentaar, dus daarover nog niets in Nog Steeds Wakker. Wel gaan we bekijken hoe ZZP'ers reageren op de nieuwste belastingplannen... en spreken we met een 21-jarig meisje die vandaag applaus kreeg van de gehele Verenigde Naties. Tot 4 uur vannacht is er geen reden om te gaan slapen. Dit is Nog Steeds Wakker op Omroep WNL op Radio 1. We zijn inmiddels aangekomen bij aflevering 400 van de Soap rond de Vandaag stond namelijk een hoorzitting in de Tweede Kamer... over de gefaalde trein op het programma. Niemand minder dan de directeur van Ansaldo Breda uit Italië... kwam langs om de kritiek uit Den Haag aan te horen. Stientje van Veldhoven van D66, Kamerlid, was er natuurlijk ook bij. Goedenacht, mevrouw van Veldhoven. Goedenacht. Ja, u volgt het al een tijdje. We hadden u een aantal weken geleden ook aan de lijn. Heeft u vandaag nog iets nieuws gehoord? Uh, ja, ik heb wel uh, iets nieuws gehoord. Uh, en met name alle excuses van... Uh... Anvaldo uh, Anfaldo Breda waren wel nieuw excuses. In de zin dat zij zeiden, ja, het lag eigenlijk allemaal niet aan ons. Um, dat was wel nieuw voor mij. Mm -hmm. Dus u was niet echt onder de indruk van het verweer. Tenminste, dat proef ik een beetje uit uw toon. Ja, dat heeft u, heeft u goed geproefd. Um, ik denk als je kijkt naar de ernst van de situatie met de Vira... Um, dat het betoog van de vertegenwoordiger van Anvaldo Breda... dat het allemaal wel meeviel en dat het alleen maar door de sneeuw kwam. Uh, ja, dat ik daar toch... Uh, ...dat ik het daar toch niet mee eens was, laat ik het zo formuleren. Um, ik denk dat de rapporten van de Vira hebben laten zien... ...dat er uh, echt heel veel dingen mis waren. Uh, er zijn verschillende rapporten opgesteld... ...en dat ook eigenlijk de betrouwbaarheid van Asfalto Breda als bedrijf... ...die dan vervolgens dat soort, uh, uh, dat soort fouten zou kunnen herstellen... Uh, niet alleen nu, maar ook over vijf jaar of tien jaar... wanneer die Vira nog steeds zou moeten rijden... Mm -hmm. ja, dat dat toch zeer ter discussie staat. En ik heb hem ook gevraagd... Van, neemt u dan eigenlijk de kosten daarvoor voor uw rekening? Ik bedoel, die treinen zouden veel minder lang meegaan volgens die rapporten... dan waarvoor ze eigenlijk besteld waren. Dus zijn ze per jaar eigenlijk veel duurder. Gaat u dat betalen? Nou, daar had hij toch geen duidelijk antwoord op. Het is, het is qua vorm toch wel heel erg gek. Hè? Dat er zo'n Italiaanse partij ineens in de Tweede Kamer staat. en dat alles ook bovendien nog eens vertaald moet worden. Want we hebben ook nog eens in het Italiaans gesproken door Anseldo Breda. Klopt dat? Ja, dat klopt. En op zich is het natuurlijk fijn dat we dan gebruik kunnen maken van een tolk. om toch deze man een aantal vragen te stellen. Uh, maar zijn komst was inderdaad bijzonder. Want. We hadden hem eerst uitgenodigd toen we nog dachten... dat de hoorzitting ook zou gaan over het verleden. Uh -huh. Maar ja, nu we met elkaar hebben we gezegd... we gaan een parlementaire enquête houden... om dat verleden echt goed uit te diepen... om daar echt de onderste steen boven te krijgen... om te kijken waar het fout is gegaan. Ja, is het eigenlijk een beetje de vraag... wat deze meneer ons nog wilde komen vertellen. Uh, omdat we het vandaag eigenlijk vooral gehad hebben over... hoe zorgen we er nou voor dat u Ik, uh, morgen naar Brussel wil... Dat we dan tenminste weer een trein hebben waar we in kunnen stappen. Um, dus het was een beetje bijzonder dat hij opeens toch wilde komen. Dat hij eerst afgezegd. En eerst zei hij, ik neem de contracten mee. En toen ja. kon het toch weer niet. Dus nou ja, het was een beetje een bijzondere situatie. Ja, Maurizio Manferlotto heet hij. Maar hij komt waarschijnlijk niet voor die commissie. Hè? Want dat, dat is eigenlijk niet voor buitenlandse. Nee, hij heeft, hij, heeft hij heeft toegezegd dat hij bereid is te verschijnen. Dus dat was ook mooi. Nou, dat is wel een behoorlijk nieuws, want hij heeft behoorlijk wat uit te leggen. Meer dan dat hij misschien vandaag heeft uh, kunnen vertellen. Want u heeft hem aan de tand gevoeld, maar antwoorden heeft hij niet gegeven, begrijp ik? Nou ja, hij heeft vooral in zijn antwoorden veel uitgelegd over uh, hoe geweldig uh, zijn bedrijf is. <laughs> um, en dat ze toch zo'n prachtige metro in Kopenhagen hebben, hebben gebouwd. Um, en dat zal ook best wel zo zijn. Alleen is een metro natuurlijk toch iets anders dan een hoog uh, en dat laatste, daarvan kunnen we alleen maar constateren dat het toch niet goed is gegaan. Ja, en in Nederland uh, is het een soap, duurt het al heel erg lang. Er waren vandaag ook Belgen bij en uh, daar duurt het ook heel erg lang. Zij hebben dit ook min of meer aangezwengeld met, hun, uh, met, de, met de rapporten. Was er ook een boosheid, gewoon echt oprechte boosheid zoals die een beetje in Nederland leeft? Nou, ik denk dat er bij alle partijen boosheid is. Boosheid is en teleurstelling is... Nou. En dat ja. klonk ook zelfs door. Maar de u woorden, klinkt nog heel erg ging. genuanceerd. U moet toch koken van woede als die man hier zo in de Kamer komt en zegt: ja, het ligt alleen aan de sneeuwstorm en het is niet onze schuld. Ja, dat sloeg natuurlijk nog gewoon nergens op. Daar kan ik heel helder over zijn. Uh, als je die rapporten leest, dan zie je dat er gewoon heel veel, heel veel problemen met die trein zijn. En dat als elke trein anders is afgebouwd. Uh, en dat wil zeggen dat bij de ene trein uh, waren geloof ik, de, de kabels netjes weggewerkt. En bij de volgende zijn ze met plakbanden ongeveer tegen de trein aangeplakt. Dus dat kan natuurlijk niet waar zijn. Uh, en als je ziet dat er zulke soort problemen zijn, dan denk ik ook dat het een heel slim besluit is geweest van de NS uh, en van de NMBS om te zeggen: Ja, we hebben gewoon geen vertrouwen in dat dit bedrijf ons gaat helpen om die treinen goed op de rails te houden. En daar moeten we dan gewoon niet verder mee gaan. Uh, in die zin is dan de juiste conclusie getrokken en, uh, en voorkomen we dat de reiziger de komende jaren weer elke keer stil zou komen te staan. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, maar het, het grote gevaar is nu natuurlijk dat Mauricio Manfelotto straks terugkomt ook voor, uh, voor de parlementaire enquête. Maar uiteindelijk hebben wij geen trein en uh, kunnen we misschien ook nog fluiten naar ons geld. Kunnen we in ieder geval één van de twee nog terughalen? Ja, ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. En daar is alles streven natuurlijk ook op gericht. Um, maar ik denk dat we uh, ook met elkaar het plaatje uh, moeten maken. En de NS heeft dat gedaan. En die hebben eigenlijk gezegd, die treinen die er nu staan, als je ziet wat daar allemaal aan moet gebeuren. Om die veilig, en dat is natuurlijk de allerbelangrijkste randvoorwaarde, om die veilig op het Nederlands spoor te krijgen. Dan kost ons dat zoveel geld. Dan kunnen we eigenlijk beter gewoon op zoek gaan naar ander materieel. Dan kunnen we beter op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden. Maar als met ik de een wasmachine... dan zijn we goedkoper uit. Als ik een wasmachine koop die het niet doet, dan ga ik terug naar de winkel. Hoor. Dan krijg ik mijn geld ja, terug. Zeker. Nou, en dat is uh, natuurlijk ook waar je rechtszaken over gaat. Het lijkt mij onbestaanbaar dat we dat geld allemaal kwijt zouden zijn. Uh, maar uh, Anselmo Breda, dat hoorde je vandaag al duidelijk, gaat gewoon zeggen: die wasmachine van nu op wielen. Uh, die was prima te repareren. Alleen ja, hij vraagt misschien uh, elke dag een onderhuisbeurtje. Nou, mm. wij willen graag een, uh, zei hij ook, hè, een full service contract met u afsluiten voor de En nog huis. meer geld geven. Maar dat, dat, we ik moeten... denk dat we daar niet aan moeten en dat dat een slimme beslissing is geweest. Maar dat zal wel hun, hun uh, verdedigingsmechanisme zijn. Maar kent u die contracten? Staat het erin? Of zijn we zo stom geweest dat we dat niet hebben gedaan? Nou, die als contracten, Nederland. dat was precies wat ik natuurlijk hoopte... dat meneer uh, uit Italië mee zou nemen vandaag. Maar dat heeft hij niet gedaan. Um, hij zei eerst dat hij daar wel toe bereid was. Maar het zijn contracten die gesloten zijn onder Nederlands recht. En uh, dat zouden vertrouwelijke contracten zijn. Dat zou hij dus niet uh, mogen. Dat zei hij in ieder geval vandaag. Uh, dus ik heb geen inzicht gehad uh, in de details van die contracten. Uh, eerder wel wat inzicht gehad in, uh, in, in uh, een deel van de contracten... En dan vertrouwelijk tussen, tussen de staat en, uh, en de NS. Maar ja, het hangt van contracten. Het is een contractenbouwwerk dit. Mm -hmm. Dus waar nou wat zit, dat is nou precies waarom die parlementaire enquête no nodig is. Dan kun je dat soort dingen allemaal wel inzien. Ja, dan wordt het allemaal goed onderzocht door de commissie van Veldhoven. <laughs> nou, dat zullen we zien. Het ligt niet zo voor de hand, omdat ik ook woordvoerder ben voor Spoor. En eigenlijk de afspraak is dat uh, uh, mensen die zelf woordvoerder zijn, dan niet in zo'n commissie gaan zitten. <laughs> u bent wellicht beschikbaar. In ieder geval bedankt weer voor uw toelichting en uw kennis van zaken als het gaat om deze trein. Want u weet er inderdaad alles vanaf inmiddels. Laten we hopen dat de contracten bij de Vira beter in elkaar zitten dan de treinen zelf. Stientje over Tweede Kamerlid van D66. Dankjewel. Ja. Graag Zometeen dan gaan we het op radio 1 hebben over de verschrikkelijke moord op Helmen Wiels. Curaçao werd een paar weken geleden opgeschrikt door de moord op die politicus. Er is een verdachte opgepakt, een man uit Zoetermeer, en die is inmiddels aangekomen op het eiland. Zometeen hoort hij de ins en outs van onze correspondent. De Nederlandse ZZP'ers hebben het er maar zwaar mee. Het is al jaren lastig om een hypotheek te krijgen, bijvoorbeeld. En binnenkort is het ook nog eens de bedoeling dat ze verplicht pensioen gaan opbouwen. Vandaag volgde een nieuwe teleurstelling in de vorm van het rapport van de commissie van Dijkhuizen. Als het aan van Dijkhuizen ligt, worden ondernemers zwaarder belast. Zelfstandige aftrek en startersaftrek mogen van de commissie worden afgeschaft. VNO, NCW en ZZP Nederland klagen steen en been. En Fred de Boeij, die is voorzitter van de vereniging voor ZZP'ers. Goedenacht. Goedenacht. Ja, Wat was uw eerste reactie toen u vandaag uh, de contouren van het rapport van Van Dijkhuizen las? Uh, dat is natuurlijk schrikken, maar uh, we, we, we weten al wat langer dat uh, deze plannen er liggen. En uh, uh, het een en ander uh, moet nog naar de Tweede Kamer, dus... Uh, we moeten een stevige in de weer om uh, uh, deze plannen eigenlijk van tafel te wegen. Ja, want waarom uh, is dat zo slecht voor Nederland... als de, de, de starters uh, nou ja, weer uh, zwaarder belast worden? Kijk, um, uh, uh, wellicht is het uh, signaal al doorgedrongen tot Nederland... dat uh, ZZP'ers uh, niet bepaald mensen zijn die grote inkomens verwerven... en uh, op de afgelopen tijd het niet gemakkelijk hebben gehad om uh, omzetten te creëren. Dat betekent dat ze moeizaam in hun reserves zitten. We weten ook dat ze moeizaam reserves opgebouwd hebben in termen van pensioen. Op het moment dat je nu en de sterfsaftrek gaat, uh, uh, de zelfstandige aftrek gaat afschaffen en nog een aantal andere maatregelen. Plus je gaat nog eens per maand tussen de 300 en de 500 euro per maand extra belasten. Dan zult u begrijpen dat de reserves aangesproken moeten worden en op nul komen te staan. Zeker door geen reserve meer is voor de toekomst. Nee. Staat voor uh, uh, u heeft dus korte lijntjes, hè, ook met het ministerie bijvoorbeeld. Betekent dat dat dit ook niet als een donderslag bij Helderen Hemel kwam? Nee, het kwam niet als een donderslag bij Helderen Hemel. We hebben al een eerder uh, adviesrapport uh, uh, van de commissie uh, uh, gezien bij de kabinetsformatie uh, en bij de sociale uh, uh, plannen die ontwikkeld mm -hmm. zijn. Kortom, ja. uh, het, het, het is zeker niet nieuw, maar zorgwekkend is het. Ja, zorgwekkend. Waar, waar, waar zit volgens u nou het grootste pijnpunt voor de ZCP'ers? Het financiële punt, de financiële mogelijkheden op de lange termijn. Uh, je houdt het op den duur niet meer vol. En ja. uh, uh, je bouwt geen reserves op voor je oude dag. En dat is, uh, dat is een buitengewoon kwalijke zaak. En dat komt Nederland duur te staan. Nou, wat scheelt het dan bijvoorbeeld concreet? Hoe duur komt het de ZCP'er te staan? Als je kijkt naar een starter, dan gaat hij volgend jaar op de plannen van Van Dijkhuizen er 2700 euro op achteruit. Plus nog eens een kleine 300 euro per maand. En als je dat ziet bijvoorbeeld voor een schilder die iets van 60.000 of, of daaromtrent per jaar maakt. Mm -hmm. Dan is dat al gauw 400 euro per maand. Als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand die als consultant 80.000 per jaar maakt. Dan komt dat neer volgens onze berekeningen op een 300 euro per jaar. Wat je dus ook ziet is dat de vooral kleine zelfstandige ondernemers het, het zwaarst te verduren krijgen. En dat, is, dat mag wel een remmende werking hebben op het aantal zzp'ers en op een scheefgroei van het aantal zzp'ers in Nederland. Maar uh, uh, het is geen goede zaak omdat daar allemaal gezinnen achter zitten. Ja en die scheefgroei die wordt natuurlijk ook bewerkstelligd door het feit dat heel veel mensen de zzp in gedwongen worden is niet waar? zo is. Kijk naar de ontslagrondes die nog op gang moeten komen van de hoogopgeleiden bij de banken, alle banken. Uh, Rabobank onlangs weer met een plan van 6000. Uh, veel van die hoogopgeleide mensen zoeken hun heil in het ZZP-schap en die zetten natuurlijk de hele zaak onder spanning. Het, uh, het is een uh, advies van de, de commissie van Dijkhuizen. Denkt u dat er genoeg politiek draagvlak is om dit uh, door te voeren of uh, gaan ja, alle ZZP'ers naar het Malieveld? Dat laatste zal wel niet gebeuren, maar Hebben we zullen wel ontzettend veel, wel ontzettend veel druk moeten zetten. En uh, we zullen zeker uh, de politieke lobby vanaf nu uh, moeten starten. En uh, daar zijn we als belangenorganisaties uh, behoorlijk sterk. En verder denk ik ook dat de Tweede Kamer er nog op moet reageren. Hm. En uh, uh, uh, uh, ja, VVD'ers zijn van oorsprong ondernemende mensen, en die snijden nu toch wel heel diep in hun eigen vlees. Ja, maar er zijn niet genoeg VVD'ers om er meerderheid te maken in de Tweede Kamer. Dus je moet het ergens anders halen. Volstrekt juist. Vandaar ook dat we uh, de andere partijen uh, zeker zullen aanspreken... om, uh, om uh, deze plannen nu door te laten gaan. Ja, is dit ook niet een hoofdpijnzaak voor de VVD? Ik kan me zo voorstellen dat dit in essentie tussen de linker en de rechter flank van de VVD... de conservatieve en de liberale flank, een groot probleem moet veroorzaken, toch? Ik hoop, het, ik hoop het van harte dat, dat, uh, het, uh, dat het ook op het scherp van de snede wordt, uh, wordt uh, uitgevochten. Want het kan niet zo zijn dat in uh, slechte tijden ZZP'ers geweldig zijn... om onze economie uit het slop te helpen of in ieder geval draaiende te houden. En dat op het moment dat het uh, wat beter moet gaan... dat wij de rekening opnieuw moeten betalen. Dat kan niet het geval zijn. Bedankt voor de reactie. Fred de Boer, voorzitter van de vereniging voor ZZP'ers. Goedenacht. Ocean Blue, what have I done to you?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 Cinema Club, die komen uit Noord-Ierland. En dan zou je denken daar schijnt de zon nooit. En toch weten ze dat zomer zijn geluid wel uh, behoorlijk vast te leggen. Bijvoorbeeld deze vanaf hun uh, tweede album, dat ook niet voor niets Sun heet. Althans, dit nummer dan. En dat is in een nacht als deze, Anne, toch wel, dat is toch typisch in. Ja. Laten we gewoon alleen maar zomersliedjes draaien in ieder geval. Die liedjes die we draaien, het is natuurlijk een praatprogramma... maar die liedjes die we draaien hebben nog steeds wakker. Lekker zomers en zwoel, zou ik zeggen. Beloofd. Bijnaast. Ja, en ook zo meteen trouwens, de nummer van Jeroen Kant... die bij ons gaat spelen, heet ook Gehuld in Zonnestralen. Ik bedoel maar. Een paar weken geleden werd Curaçao opgeschrikt... door de moord op politicus Helmin Wiels. Ondertussen is er een verdachte aangehouden. De man uit Soetermeer die werd opgepakt wegens de moord... is inmiddels op het eiland aangekomen met een blinddoek om en, en hand in handboeien. Journalist John Sampson volgt de zaak op de voet en praat ons nu bij John. Goedenacht. Hey, goedenacht. Ja, hij is daar dus aangekomen op, op Curaçao. Onder welke omstandigheden ging dat? Ja, uh, ja hij is met een normale KLM-vlucht uh, naar Curaçao... Uh... ...getransporteerd met de recherche, je moet je voorstellen... ...je zit dan in de economy class en helemaal achterin... ...daar zit een verdachte samen met de rechercheur. Ja. En uh, ja, hij is dus uh, naar Curaçao overgevlogen. Hij is afgelopen zaterdag uh, aangehouden in uh, Zoetermeer... ...en is dus uh, middag uh, geland. En uh, hij is vervolgens getransporteerd niet naar de huis van bewaring... ...niet naar, uh, niet naar de baai Curaçao, maar naar de marinekazerne ...onder echt zware beveiliging... Dus ja, dan uh, zou je kunnen denken dat het echt om een uh, grote zaak gaat. Ja, is het dan beveiliging uh, um, zodat er niemand bij hem kan komen... om hem wat aan te doen, of beveiliging vanwege vluchtgevaar? Nou, er wordt, uh, er wordt, Jusici, uh, wordt er eigenlijk gevreesd dat er iemand uh, hem zou wat kunnen aandoen... omdat hij bericht iets te maken zou hebben met de moord op Helmut Bios. Dat wordt niet uh, bevestigd, nog ontkend door Justitie direct, maar... Uh, de mede van Curaçao die gaan ervan uit dat dat te maken heeft. En ook de broer van Helmut Diels. En wie is hij? Ja, uh, Pretu. Uh, hij zou um, in de buurt, waar de moord is uh, plaatsgevonden, zou hij daar in de buurt hebben gewoond. En uh, hij wordt onder andere verdacht, waarschijnlijk, op de moord op zijn buurman, die helemaal verminkt is gevonden een paar weken terug op de, de noordkust van Curaçao. Uh -huh. um, zij, die twee samen, zouden op wiels hebben geschoten en uh, geblucht. Wat een, ja, een intrige is op deze manier daar op Curaçao. Uh, ja. want, want het schijnt ook nog dat uh, het een neef is van de minister van Justitie, Elmer Wilsu. Klopt dat? Uh, ja, dat heeft de telegraaf gekopt vandaag in de krant. Maar uh, de ex-minister van Justitie, Wilsu, die ook de, de partijgenoot is van de, de vermoorde politicus, die was vandaag echt woedend en die ontkende dat. Uh, ook zouden er uh, berichten zijn verstuurd op blackberries op Curaçao met foto's van een uh, nichtje van uh, de, de ex-minister. Uh, hij is helemaal uh, woedend en vooral op de Telegraaf. En hij overweegt ook naar het OM te stappen op Curaçao. Dus het OM zat... Uh, we de komende tijd veel druk hebben we rond deze zaak. Ja, het, het zijn echte uh, in, verhalen, ook uh, complottheorie, daar hebben we het de vorige ja. keer ook over gehad. Uh, ja. Wat blijft daar nu uiteindelijk nog van overeind staan? Over waarom Herman Wiels, uh, Wiels vermoord is? Ja, kijk, uh, justitie wil niks zeggen. Uh, vijf dagen na de moord op Helmen Wiels, toen heeft de justitie samen met de politie een persconferentie gehouden. En sindsdien zijn de kaken echt stijf voor elkaar. Wat je nu krijgt, natuurlijk. Is geruchtenmachine, alleen maar speculaties. omdat natuurlijk, iedereen wil dat er een doorbraak komt in deze zaak. Ja. Het, is, het is echt nog op dit moment nog niet duidelijk. Uh, de woordvoerder van het OM, uh, die we vandaag hebben gesproken, die zei van ja, misschien dat wij in de loop van de dag nog met informatie naar buiten kunnen komen. Nou, dat is niet gelukt. Um, maar de broer van uh, de vermoorde politicus, die is ervan overtuigd dat het niet meer lang zal duren. Hij heeft over enkele dagen dat er uh, doorbraak in de zaak komt. Want die zou dan goed geïnformeerd zijn. Ja. Maar ja, het blijft de speculatie. En welke kant het dan opvalt of het echt een politieke moord is... of dat hij verraden is door iemand uit de eigen partij... dat soort verhalen gingen allemaal, allemaal rond. Het, dat, daar valt eigenlijk weinig over ja. te zeggen. De verdachte, gerucht gaat, omdat de verdachte, elk uh, 1 miljoen Antilliaanse gulden zou zijn aangeboden. Dus uh, ja, er, er is, als je daarvan uitgaat... Dan zou er echt een grote belang aan zitten om uh, de wiels te uh, moorden. John uh, Samson, het, uh, het, het, het houdt uh, Curaçao waarschijnlijk nog iedere dag bezig. En dat zal het ook nog wel doen. Uh, dankjewel dat je ons weer even hebt bijgepraat hierover. Ja, Twitter.com slash... John R. Samson, dat is zijn Twitternaam. En het is, het is vooral interessant als je deze zaak wil volgen... om hem even te volgen op Twitter. Want hij is erg druk en hij uh, probeert ook voornamelijk... de verschillende partijen, de mediapartijen, ook een beetje te duiden. En het is op zich altijd nuttig om te lezen. Het is 23 uh, over 2 <lacht> ja. bij Nog Steeds Wakker op ja. Radio 1. En uh, bij ons inmiddels uh, aangeschoven, Jeroen Kant. Jeroen, nacht. Hoi. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk dat het kan mag zijn. Ja, Het is niet de eerste keer dat je bij ons uh, te gast bent. Nee. En we weten dus uh, dat je een klein beetje een nachtpersoon bent. Want je kwam zelfs een keer met een andere band mee. Ja, Met Björn van der Doelen was dat. Het he? nou, ik ja. bedoel maar, dus, held van ons vooruit voetbaldagen. Ja, ja. ja zeker. Dus dan ben je, echt, ben je echt een liefhebber van de nacht. Ja. Dat betekent dat je ook de dag nog wel eens ziet. Ik zie de dag wel. Ik moet morgen ook wel vroeg op. Dus, uh, Wat ga je morgen doen? Ik heb morgen allemaal afspraken. Zakelijke afspraken. Want daar moet je ook aan denken als uh, artiest. Heel veel mensen denken dat het alleen maar spelen. En het avontuur achterna. Ja, daar moet ik ook allemaal weer zakelijke dingen bij aan te pas komen. Okay, wel in de muziek, niet een ander baantje. Nee, gewoon... Uh, Want het is wel je volledige baan dit. of uh, heb je nog uh, ja. ja, en ik geef wat Gitaalers. Ja, maar, uh, dat moet ik ook doen morgen. Ja. <laughs> nou, je stem zal inmiddels uh, misschien... Uh, nou, dat zal misschien nog niet bekend zijn. Maar mochten uh, mocht mensen meekijken op radio1.nl... dan zou je gezicht inmiddels bekend voor kunnen komen, want je bent nu bekend van radio en televisie. En voornamelijk van televisie, dat hoor je waarschijnlijk wel vaker. Dat weet ik niet of het voornamelijk van <lacht> nou ja, televisie bekend nou, zoiets bent. gaat heel snel. Hè? Ik bedoel, te kijken volgens mij een half miljoen, ja, miljoen ja, mensen het programma. We hebben het ja. over het programma De Beste Singer Songwriter van Nederland. Aangevoerd door Gieltje Belen. Ja. En uh, ja, je bent een ronde verder daar. Dus dan, nou, dan kom je toch met je gezicht op televisie. En dan kan ik me voorstellen dat andere mensen jou aanspreken dan dat ze dat in het verleden deden. Dan kan ik me voorstellen dat je bij de bakken, bij de slagen, bij de supermarkt daarop wordt aangesproken. Nou, het valt wel mee hoor. Ja. Ik kan nog gewoon over straat. Maar dat komt misschien ook omdat jij uit misschien wel het kleinste plaatsje van Brabant komt, Noord-Brabant. Ja, precies, ja. En daar in het kleinste huisje van het kleinste plaatsje van Noord-Brabant woont. Precies. <laughs> en uh, um, uh, de vorige keer was je hier ook alleen, maar toen was het Jeroen Kant en de ratten in de schuur. Klopt, ja. Maar die, de ratten zijn uit de schuur gezet. De ratten, daar ben ik mee gestopt. Die band is toen eigenlijk ja. gewoon doodgebloed. En het was toen ook al gewoon... Ik en mijn liedjes met een band erbij. En, en die band is nu eigenlijk stopgezet. En ik speel nog wel eens met twee van die jongens. Als trio zijn het dan. Um. Het was een goede naam. Ja, het was wel een goede naam. Maar ja, om de, voor de naam dan weer door te gaan. Ja, dat is ook niet waar. Het waren in ieder geval toen prachtige liedjes. En we zijn ervan overtuigd dat ze nu ook weer prachtig worden. Je mag naar de plek in de studio lopen. Gehuld in zonnestralen, zometeen van Jeroen Kant. Maar eerst worden we bijgepraat over het laatste nieuws uit de nacht. Het Nieuwsminuutje. Door Leon Stik. Michael Bogert onderneemt stappen tegen de bewering... dat hij via zijn broer een bloedtransfusie toegediend heeft gekregen. Dat laat de voormalige Rabobank-wielrenner dinsdagavond via Twitter weten. Ik heb inmiddels een advocaat ingeschakeld om stappen te ondernemen... tegen deze anekdote, verklaart Bogert. De anekdote over de bloedtransfusie voor de etappe in de Tour van 2002... naar La Plagne staat in het boek Bloedbroeders. Dat is geschreven door journalisten van het NRC. Eerder vandaag liet ook oud-ploegleider Theo de Rooij al weten... juridische stappen te overwegen. Vier Amerikaanse militairen zijn bij een aanval op luchtmachtbasis Bagram... bij de Amerika Afghaanse hoofdstad Kabul om het leven gekomen. Mogelijk gaat het om een mortier- of raketaanval. De aanval is nog, nog door niemand opgeëist. De Verenigde Staten lieten dinsdag juist weten... directe vredesonderhandelingen te gaan voeren met de Taliban. De aankondiging kwam op de dag dat het Afghaanse leger en politie... de verantwoordelijkheid overnamen voor de veiligheid in hun land. In een munitieopslag in de Russische stad Tchapajevsk heeft een reeks grote explosies plaatsgevonden. Daardoor is er een grote brand uitgebroken op het terrein. Er zijn vier gewonden gevallen en zeker 6000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens Russische media liggen er op het terrein 13 miljoen granaten opgeslagen. Volgens de politie is het momenteel nog te gevaarlijk om het terrein op te gaan voor de uitgedrukte brandweer. Het aantal vluchtelingen wereldwijd in 2012 was het hoogste aantal in 18 jaar. Dat blijkt uit een rapport van vn vluchtelingenorganisatie dat vandaag is uitgebracht. Er waren het afgelopen jaar ruim 45 miljoen mensen op de vlucht. De meeste vluchtingen komen uit Afghanistan. Daar komen er één op de vier vandaan. En ook uit Somalië, Irak, Syrië en Sudan komen er veel. De helft van alle vluchtingen is er jonger dan 18 jaar. Dankjewel, Leelman Stik. Dankjewel. Leo Mastik, ik dacht nog even dat iemand ging zeggen het nieuwsminuutje En dat was nee. dan die hele diepe, zware stem geweest van Radio 1 die u wel bekend is. Maar die hele diepe, zware stem die zal het ook wel ontzettend warm hebben. Zeker. Want zo'n nacht is het. Het is veel te warm om te slapen. En dus kun je maar beter naar de radio luisteren. Bijvoorbeeld naar Jeroen Kant op Radio 1. Want die gaat nu een liedje live voor ons spelen in de studio. U kunt hem ook nog zien op de op webcam, als u toevallig uw laptop voor uw neus heeft. Gehuld in zonnestralen. Arrogante zak om nu te wensen Dat jij naar buiten staart op dit moment In je kamer zit aan niets dan mij te denken Je eenzaam voelt en verdrietig bent En wat een lul ben ik om nu te lopen klagen Dat dit dan ook weer net niet is hoe ik het wou ik zou me meer als een vent moeten gedragen Maar heel mijn denken is vandaag doordrenkt van jou Heel mijn denken is vandaag doordrenkt van jou Jij gaat nu vastgehuld in zonnestralen En jouw glimlach trof al lang een andere vent wat een lul ben ik om nu te lopen klagen, dat ik jou mis en daarom zo mistroostig ben. Ik dwaal wat in de stad rond u al weken, en ik slenter nonchalant wat door jouw straat. Per toeval kom ik jou misschien wel tegen.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 Dat ik jou mis en daarom zo mistroostig ben Ja jij gaat nu vastgehuld in zonnestralen En jouw glimlach trof al lang een andere vent Oh wat een lul ben ik om nu te lopen klagen Dat ik jou mis en daarom zo mistroostig ben dat ik jou mis en daarom zo mistroostig ben. Ah, als klagen toch altijd zo lekker klonk. Jeroen Kant zong live hier om één over half drie nog bij ons. Want hij is nog steeds wakker. En dat zijn wij ook bij ja. dit programma op Radio 1. En Jeroen Kant blijft wakker, want we beloven nog voor de klok van 3 uur nog een, een, een nummer. Is hij ook zo mistroostig als uh, dit nummer? Of melancholisch? Of... was toch veel? Ah oké, oké. We zijn zeer benieuwd. Zes euro om je fiets mee te nemen in de trein... dat is uh, al jaren het bedrag dat fietsers moeten neertellen. Maar als het aan de Partij van de Arbeid, SP en CDA ligt... dan komt daar een einde aan. De partijen zijn bezig met een voorstel om de fiets gratis mee te laten treinen. Ook zijn ze hierover in gesprek met de NS. Goed nieuws dus voor iedereen die graag op de trapper staat... zoals de Fietsersbond. Wim Bot, u hoort bij die club. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook op de burelen van de Fietsersbond is de champagne ontkurk, neem ik aan. Nou, dat is een beetje overdreven, maar we zijn er natuurlijk wel erg blij mee dat deze partijen met, met dit voorstel komen. Maar we zijn altijd blij met een voorstel dat dat goed is voor de fietsers, dus dat lijkt me logisch. Ja, het plan heeft bovendien ook wel twee voorwaarden en twee flinke voorwaarden, als je het mij vraagt. Het geldt alleen buiten de spits en het is enkel in stoptreinen geldig. Ja, dus als ik met de Intercity reis, dan heb ik er dus geen snars aan. Nee, dat klopt. Het is buiten de spits en in de weekenden. Wij vinden dat op zich niet zo vreemd, omdat wij denken dat in Nederland fietsen er trein toch vooral goed is voor recreatief fietsverkeer en minder voor het dagelijkse woonwerkverkeer. Mm -hmm. uh, ja, Oké, okay, strippen we die weg? Maar, maar, die, maar die intercities, dat is toch wel doodzonde. Ja, dat, dat is inderdaad wel, uh, wel jammer. Uh, wij zien dat er op, uh, met name op sommige dagen zoals, nou, morgen is misschien iets te warm... ...maar uh, op mooie dagen en op dagen als -dag Pinksteren, ...dan zijn er heel veel mensen die graag uh, hun fiets mee willen nemen in de trein. Mm -hmm. Dan zijn er eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig mogelijkheden. En het probleem met InterCities is dat daar ook fysiek weinig plekken zijn in die, in die treinen. Nu, nu is aan de fietsers en dus ook wel aan de Fietsersbond ook wel gevraagd om mee te gaan denken over het voorstel... Dus uh, ja. zegt u het maar, wat zou u adviseren? Nou, dat gaan we zeker doen. Het lijkt me op zich prima om in de stoptreinen die, uh, die, uh, dat fietsvervoer gratis te maken. Ik denk dat dat ook makkelijk kan, omdat die stoptreinen vrij brede deuren hebben. Je kan daar makkelijk veel fietsen in meenemen. Maar ik denk dat je daarnaast nog een paar andere dingen moet doen. Je zou in die intercities toch moeten kijken hoe je ook daar meer fietsen in mee kan nemen. Dus het zou goed zijn als... Uh, als de NS en ook, uh, ook gewoon de gebruikers zoeken naar mogelijkheden om dat te realiseren. Want uh, ja, als het zo'n mooie dag is, dan gaan veel mensen toch graag naar Limburg of naar de Veluwe of naar de stranden. En dan, ja, dan, dan is het niet altijd reëel om te denken dat je daarmee met een stoptrein kan komen. Als je vanuit de Randstad naar, naar Zuid-Limburg of de Veluwe wilt... Ja, dan heb je er gewoon toch een intercity nodig. Ja. Uh, maar uh, er zitten ook mensen zonder fiets natuurlijk in die treinen. En, en hoe je het ook bent of keert, als het geen vouwfiets is... neemt die heel erg veel ruimte in. Um, um, denkt u dat iedereen wel blij is met deze maatregel? Neemt het niet gewoon te veel ruimte in en is een klein bedrag daarvoor neerleggen... niet gewoon reëel omdat je die ruimte inneemt? Maar uh, zeker voor die intercity vind ik het zelf wat belangrijker... dat er meer mogelijkheden komen dan dat het per se gratis wordt. Ja. En uh, ja, in die stoptrein is het denk ik goed om ook eens te kijken wat er gebeurt. Uh, er is een, uh, een lijn van Arriva tussen Dordrecht en Gorkum, waar je ook gratis je fiets in mee mag nemen. Ja. Dat is op zich wel bijzonder. En dat gaat volgens mij gaat dat wel goed. Uh, dus ja, je moet, uh, je moet ook op een gegeven moment iets, iets durven en kijken hoe het gaat... Het is natuurlijk wel zo dat het ook niet onze bedoeling is om de treinen alleen maar vol te stoppen met fietsen en dat er dan verder niemand meer mee kan. Dat zou natuurlijk... Uh, nee, ja, zijn. Het, het, ik ken toevallig dat treintje tussen Gorkum en, uh, en, ja. en Dordrecht en volgens mij zit daar het voordeel ook in. Dat hij gelijk vloers is. Daar kun je met je fietsje zo uit. Dus dat gaat een stuk sneller dan dat je hem eerst nog hè, een, een heel balkon op moet tillen. Zoals in Intercities en, en wat grotere, nieuwere eh, treinen waar de NS mee rijdt. Is niet waar? Nou, dat, dat is zeker waar. En die sprinters van de NS, die stoptreinen, die hebben ook zo'n lage instap. Dus uh, ja, het is daar wel makkelijker in te realiseren om wat grotere aanvallen hm. mee te nemen. Hè, het inladen gaat inderdaad veel makkelijker. En op die balkons waar je dan terecht komt, is dus ook veel meer ruimte dan in de intercities. Ja, en dan is er nog meer goed nieuws. Want die OV-fietsen, ik weet eigenlijk niet hoe u daar als fietsersbond over denkt. Of dat u misschien zegt eigen fiets eerst. Maar die OV-fietsen, die moeten ook goedkoper worden. En dan moeten we mee naar andere stations kunnen fietsen. Gaat dat zover komen, denkt u? Nou, dat sluit ik zeker niet uit. Wij zijn hartstikke enthousiast over de ov fiets en uh, ja, het is eigenlijk een van de grootste successen die, uh, die we kennen in Nederland van de laatste 10 jaar. Er zijn inmiddels meer dan 1 miljoen verhuringen. Mm -hmm. En ja, een van de, van de grote nadelen is dat wanneer je op een ander station inlevert, ja. dat je dan 10 uh, euro moet betalen. Hè, dus de NS die verantwoordelijk is voor OV-fiets, die uh, ontmoedigt dat gewoon. En uh, dat is toch wel jammer, want... Uh, ja, veel mensen zouden dat toch wel op prijs stellen als die mogelijkheden iets groter zouden zijn. Nou, dan moeten ze er nog maar iets op bedenken dan. Tot slot, ja. u bent een fietsliefhebber. Wat is het mooiste station van Nederland om uh, even een treintje naartoe te pakken en uh, de fiets uit de trein te laden? <laughs> nou, ik zou dan inderdaad ook naar, uh, naar Maastricht gaan, denk ik, en daar de boel gaan verkennen. Ja, toch moet wel je, erg mooi. moet je wel sterke benen hebben, hoor, want uh, dat is berg op berg af. Ja, dan, dan, dan neem je een elektrische fiets. Daar zijn er inmiddels ook meer dan 1 miljoen van in. Nemen yep. dus, uh... U heeft voor alles een oplossing, zoveel is duidelijk. <laughs> Wim Bot van de Fietsersbond, dank u wel en slaap lekker verder. Oké, okay, bedankt. Dag. Het, uh, de meeste vaste televisieprogramma's uh, die uh, normaal gevolgd worden in het medieoverzicht... zijn inmiddels met zomerstop. Betekent dat overigens dat het uh, medieoverzicht op zomerstop gaat bij ons? Nou, absoluut niet. Leon Mastik heeft gewoon nog alles gekeken, want er wordt altijd iets uitgezonden. Of niet, Leon? Was ja, het zwaar? Zeker. Nou, dat viel best mee. Ik ja? heb geen, geen zwart scherm gezien. en ben Ik ben niet. Uh, de keuze was reuze, uh, zeggen ze dan. Hè. En het uh, ging vandaag uh, over fietsfetischisten en schuttingschorem. Zo omschreef een uh, kijker uh, vandaag de rijdende rechter op Twitter. Zie dus ik denk, ja, dan ga ik eventjes kijken. In de aflevering van de afgelopen avond kijken we terug op twee zaken. De eerste zaak gaat over Bart, want oude liefde roest niet, zeggen ze dan. Maar nieuwe kennelijk wel. Deze Bart kocht van zijn bovenbuurman een fiets. En die fiets bleek een roestige geval. Hier is dan allemaal verroest. En dan... Deze kant is helemaal verroest, de pel is helemaal verroest, nou dit broek roest heb je me verkocht. Ja roest roest roest dus, maar verkoper Mark, de buurman van Bart, die ziet eigenlijk helemaal geen probleem. Ik vind gewoon in alle redelijkheid als hij met die fiets in zijn maag zit omdat zijn vrouwtje er toch niet op fietst, omdat hij het van Jan met de dikke hajo heeft gekocht. Ah. Zijn wij er hier om dat voor hem op te lossen? Want dan zeggen wij, Bart, wat is redelijk hier, dat... dan krijg je dat terug, nemen wij die fiets terug. Heel simpel. Ja, en deze uitzending wordt dus teruggeblikt op de uitspraak van meester Frank Visser. Die heeft hij eerder gedaan. Die oordeelde destijds dat er anti-roestbehandeling moest worden gedaan door de verkoper. Nou, die is akkoord gegaan. Maar koper Bart blijft toch boos. En ook bij de ontmoeting voor deze speciale uitzending... lopen de gemoederen behoorlijk hoog op. Moeten we, moet we even de paal gaan met die jongen die ja, gezegd heeft? Ik, Ik weet niet op het naar huis gaan. Hey. Moet je je zoon erbij houden oh, ja, ja, oh, ik je gezegd hebt, ik denk dat je hier bent. Ik heb met jou nog ja. een klein beetje respect, maar ik jou ook niet meer. Maar dat ik gewoon ja, ja. uit mijn goede doen ja, geld pak voor dat ding wat jij wil, ga, ga jij even zo even gewoon even als een A zo weer tekeer. Gaat dit over roest op een fiets? Ja, dit gaat over roest op een damesfiets. <laughs> ja, okay. nou goed. Ook verderop in deze uitzending nog wat uh, schuttingtaal in een conflict over een geplaatst hek. En het wel of niet mogen gebruiken van een gangpad. Nou, het gaat er wel iets rustiger aan toe, hoor. Want bij deze terugblik komen de heren Willing en Hartveld er uh, onderling dan wel niet uit. En het eindigt met een knaller. Fijne dag nog, ja. uh, heren. Okay. Dag, nou is... is... ja. okay. Nou, dat was het dan. Ja. Ja, dat was het dan inderdaad. Nou, gelukkig valt er ook nog wat liefde te vinden op de Nederlandse televisie. Vanavond namelijk de spannende finale dag van de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Acht mannen gingen een paar weken geleden de strijd aan om te bewijzen dat zij niet de slechtste waren. Maar uh, er zijn er nu nog drie van over. Let eventjes op, heren, want ik uh, wil even een klein uh, quizje met jullie spelen. Ja. Ik zet ze even op een rijtje, de drie finalisten van vandaag. De eerste finalist is de onbetrouwbare Rob. Hij let liever op zijn boot en op andere vrouwen dan dat hij zich betrokken toont bij zijn vrouw. En op deze finale dag is het thema huwelijk. En Rob wordt gevraagd naar die van hem.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 Nou goed, jullie hebben een beetje een idee kunnen krijgen van deze drie finalisten. Wie denken jullie nou dat het allerslechtste is, Anne? Die eerste. Die eerste, ja. Nou, Ik nou. kun jullie alvast verklappen. Inderdaad, Rob doet een serieuze gooi naar de titel Allerslechtste Echtgenoot van Nederland. De voorbereidingen op een nieuw huwelijk met zijn René zijn niet helemaal goed verlopen. Als voorbeeld kiest hij bijvoorbeeld voor een zwarte Bentley. Ik heb altijd gezegd, ik wil geen zwarte auto. Want het wordt mijn laatste auto. Ik had gekozen voor de koets. Echt waar? Ja. Mis wegpunten weer tien punten naar de klote. 10 ja, punten naar de klote. De opvliegende Herman lijkt ook zijn glaas in te gooien... als hij in zijn videoboodschap voor zijn vriendin... vooral heel lollig doet door mee te landen met zijn, het, met het zijn, je, zijn het je ogen. Maar dat is nog niet alles, Lieve schat. Wil je dat spelen? Nou? Ja? Voor het Echie wordt ze dus nu gevraagd. En ook taxichauffeur Bert maakt geen fout meer. Hij wordt zelfs uitgeroepen tot de deelnemer die de grootste progressie heeft geboekt. En daarom mag hij met zijn vrouw op huwelijksreis. Nou, blijft over inderdaad, Anne. Rob, die ja. van de drie, uh, haalt drie van de tien vragen goed over zijn vrouw. De Zo. verkeerde die, niet de goede auto, slechte muziek. En daarom is hij de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Balen voor Rob dus. <lacht> Wie had dit verwacht? Ja. Ik. Het hey, ik. <tie> is een verrassing hoor, dit. Zo hey. Nou Mochten jullie ooit aan trouwen beginnen, jongens. <lacht> neem dit mee als een wijze les. Ik uh, zal het goed onthouden. Alles wat je vriendin zegt, altijd heel goed onthouden. Dat is de conclusie. Dan hoef je niet in mee te doen. Uh, dankjewel, heel Mastic. We gaan zo meteen bellen met een, met een meisje... Uh, uh. dat voor de VN heeft gesproken. Dat zal meteen. My is true and fair.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 her face her face Ja, in 1966 was het ook wel eens zomer. En uh, Neil Diamond schreef voor de Monkees, I'm a believer. Ik denk dat het toen één keer hè, zomer was. Ja, nou, dat zei ik toch? Ja, dat is hij ook wel eens. Ja, goed. nou, daar is geen woord aan gelogen, nee. Anne. Leg het niet op iedere slak uit, jij. Het uh, lijkt er steeds meer op dat de gestolen examens... op het Rotterdamse iben Galdoen college veel meer leerlingen hebben bereikt dan gedacht. 26 examenkandidaten hebben toegegeven... dat zij met voorkennis het examen hebben ingevuld. En zij mogen nu een erkansing doen. Maar staatssecretaris Dekker verwacht... dat er meer examenfraudeurs aan het licht komen. Hij gaat in ieder geval druk zoek naar de daders... met behulp van de zogenaamde sporen en hierover spreken we met internet- en ICT-journalist Brenno de Winter. Brenno, goeienacht. Goeienacht, hi. en verwacht, uh, verwacht meer fraudeurs te vinden hey. vanwege signalen die hij heeft gekregen, zo zegt hij hey. zelf. Uh, wat voor reden kan er zijn dat hij dit verwacht, denk je? Nou, bij dit onderzoek is wel duidelijk dat ze dus kijken naar de verspreiding van die, die examens... Nou, als iets op papier staat, dan is dat natuurlijk relatief snel uh, te kopiëren en, en te digitaliseren. Mm -hmm. En digitaal uh, kan het natuurlijk via, via mail, bittorrent of wat dan ook, kan het heel snel verspreid worden. Ja, en dat laat sporen achter op de computers van verdachten. Ik ga ervan uit dat die toch wel in beslag zullen zijn genomen. En dan ga je dus kijken van ja, wat hebben ze gedaan in, in de outbox? En met wie hebben ze contact gehad? Hebben ze gechat? En wat hebben ze allemaal gedaan? Dus hij, hij weet al meer, denk je? Ja, ik denk dat er inmiddels al een beeld is van wie daar nog bij betrokken zijn. Ik weet niet of je dan ook meteen de mensen hebt geïdentificeerd. Dat is natuurlijk nog een tweede. Maar dat is een kwestie van tijd. Ja, Het is natuurlijk uh, nog een beetje speculeren hoe het precies gegaan is. Maar uh, als ik jou zo hoor, is het dan zo dat er nou, een keer een, een deurtje misschien open heeft gestaan... één iemand het gekregen heeft, snel ingescand... en gewoon in de groepsmail naar de hele klas heeft gestuurd? Of zou het iets uh, geraffineerder dat, zijn geweest? Dat kan. Het kan ook gewoon naar vriendjes zijn gegaan. Het kan één op één. Misschien is het zelfs al verkocht. Uh, er zijn natuurlijk meerdere opties voor... En wat de politie doorgaans dan, dan doet, is, ja, dat zijn digitale onderzoeken. En sinds de nationale politie er is, is er een team team Hightech Crime dat, dat daar doorgaans naar kijkt. En die, die zijn vrij bedreven in het onderzoeken van wie met wie contact heeft gehad en ja, waar iets naartoe is gestuurd. En, en doorgaans blijft dan ook gewoon in een uh, oud box staan en verzonden items. Ik denk niet dat deze mensen hebben gedacht dat ze gepakt zullen, zouden worden. Dus ja, dat, dat is allemaal wel te achterhalen. En zou het dan ook nog zo kunnen zijn dat het mailtje ook naar iemand van een andere school is gegaan? En dat er misschien nog een andere school is waar dit ook op grote schaal verspreid is geweest? Ja, dat, dat, dat kun je niet uitsluiten. Het is natuurlijk uh, heel erg simpel om uh, een, een mailtje te sturen naar iemand die je kent. En uh, je weet ook weer niet wie, naar wie die mensen het weer hebben doorgestuurd. Ja, Ik, ik vond het bijvoorbeeld bijzonder naïef uh, om te horen... Dat er werd gezegd, ja. Ja, ook, ook in de buurt van Breda, hè, buiten Rotterdam, lijkt, uh, lijkt er het een en ander te zijn verspreid. Want ja, dat is toch logisch? Ik bedoel, dat soort afstanden afsta ja. zijn toch volledig vervaagd? Het is Tuurlijk, toch niet we leven in een fietsen. wereld met, met internet. En, en je vraagt je toch helemaal niet meer af waar, waar iemands locatie is. Als je hem een mailtje stuurt, of, een, uh, uh, of via een chatprogramma dit soort bestanden doorstuurt, of op een andere manier. En je locatie dat zegt helemaal niets meer. Uh -huh. Dus als je mensen hebt, ja, dan gaat er een lopend vuurtje rond. Dus de kans dat zoiets inderdaad goed wordt uitgewisseld... ja, dat is gewoon heel erg groot. Ja, en toch kennen we jou ook als voorvechter van uh, privacyrecht. Hoe ver mag de nationale politie gaan, vind jij? En hoe ver mogen ze echt gaan? Nou, ik vind het zelf dat uh, in dit geval... kijk, het gaat wel om een misdrijf, hè. Er is fraude gepleegd. Uh, er zijn ook dingen gestolen en die zijn dus nu uh, verder, uh, verder doorgespreid. Ja, daar mag je gewoon onderzoek naar doen. Dat is ook logisch dat dat gebeurt. Het... Uh, als het maar niet zeg maar, op zijn NSA's is gebeurd... dat je het gelijkstandig alles van iedereen gaat afvangen. Maar als je achteraf gaat onderzoeken en je gaat pc's analyseren... en accounts bekijken, ja, dan vind ik logisch dat dat gebeurt. En dat mag ook natuurlijk als er maar vorderingen voor zijn. Ja. Staatssecretaris Dekker die zei nu dat hij een soort nou ja, klopjacht is. niet helemaal, maar Hij gaat op zoek naar meer fraudeurs. Uh, denk je dat, uh, dat als die er zijn, dat die nu echt moeten beginnen te zweten? Of zijn er ook gewoon goede manieren om je wel in te dekken... En, uh... Nou komt er uiteindelijk geen staartje meer aan dat aan verhaal. Nou kijk, er zijn best wel goede manieren om heel privacyvriendelijk en, en uh, zonder dat het veel sporen achterlaat dingen te versturen. Maar ik schat deze mensen daar niet bedreven in. Hè. Ze, hebben, ze hebben op een gegeven moment kennelijk de gelegenheid gehad om deze diefstal te plegen. En uh, daarna zijn ze dat gaan verspreiden. Ik denk niet dat daar mensen achter zitten die heel goed hebben nagedacht hoe de digitale wereld werkt en Noem. hoe je dat op een veilige manier kan doen. Nee, dus als je, er is ook gezegd dat als ze zich nu niet gemeld hebben en niet gaan melden, als ze worden opgespoord, dan wordt gewoon het examen ingetrokken en dan word je ook van de vervolgopleiding afgehaald. Dus de, de, als jij deze inschatting maakt, is jouw raad dan misschien ook: ga je alsjeblieft toch nog even melden als je er iets mee te maken hebt? Ja, dat kan dus niet meer. Hè? Je had, oh. Tot afgelopen vrijdag had je de tijd om je nou, te dat melden. Is knap stom dan van ze, want jij zei ja. net: ze worden gepakt waarschijnlijk. Of tenminste, ja, die kans, de kans de, de, groot. Nou, ik ga er vanuit dat hier gewoon wel voldoende opsporingscapaciteit uh, um, onder ligt. Want uh, anders hebben we straks een heel jaar van mensen die ja, wel een diploma hebben, maar daar nou, altijd een zweem over zal zijn van ja, heeft hij het echt gedaan of heeft deze persoon uh, het er, ja, zeg maar, toegespeeld gekregen? Ja. Dus, dus dat, dat, je moet dit wel goed onderzoeken. En anders is de pakkans is, is gewoon heel erg groot. En normaal, ik ga er niet vanuit dat deze mensen heel erg bedreven zijn om dit te technisch zo te doen, dat dat geen spoor achterlaat. Nou, Brenno, ik zou ervan wakker liggen als ik uh, fraudeur was nu. En zeker als ik dit gesprek had gehoord. Uh, dat denk ik ook. <laughs> en, en dan is het ook heel goed, want dan kunnen ze ons nu tenminste nog even horen. Ja, en dan hebben ze nog meer angst ingeboezemd gekregen. Ja, dat, dat wel. Maar het is natuurlijk ook gewoon een, een hele foute manier om je eindexamen te halen. Dus dit is natuurlijk niet, niet de manier om, om, om dat te doen. En ik ben wel blij dat ze, dat ze er wel ervoor voor waken dat, dat diploma nog wel waarde houdt. Nou, Wij drie hebben het allemaal volgens mij keurig netjes gehaald. in de tijd voor het scannen en verspreiden. <laughs> ik ja, wel. Ik ook. Brenno de Winter, dank je wel. Dank je. En ondertussen is er in onze studio een, een rode versterker neergezet. is er een nieuwe gitaar gepakt. en zit Jeroen Kant klaar voor uh, het volgende nummer op Radio 1. Live in de studio. Jeroen Kant, dit is Halve Cent. Keer op keer een kilojoel verbrand. Wippend in een schommelstoel aan de waterkant. Kikkers in een modderpoel, kwaken, er is niks aan de hand. Vandaag heel traag zakt het zonlicht in het zand. We zorgen in een dwarrelwind verstrooid, onstuimig als een lentekind de trossen losgegooid. Het maakt niet uit wat moeder vindt of vader, ze zijn me goed gezind, echt waar. Kijk daar hoe het landschap zachtjes gloeit. een halve cent. Elke keer wanneer ik denk Al had ik toen en oh kon ik maar Een halve cent, dan was ik zeker miljonair En kocht ik alle losse eindjes aan elkaar Oh kon ik maar Ik zwerf nu al weken over straat Zoekend naar een teken van een God die niet bestaat Ik ben alleen met mijn gebreken De twijfel, mijn grootste kameraad Helaas, het is dwaas, maar het gaat zoals het gaat Een halve cent, elke keer wanneer ik denk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 sliep hard en bovendien mijn wil was opgebrand wellicht dat ik haar terug zal zien een morgen al lijkt me dat frappant en stug dus vlug sla de flessen uit mijn hand een halve cent elke keer wanneer ik denk al had ik toen Was ik zeker miljonair en kocht ik alle losse eindjes aan elkaar. Oh, had ik maar. De prijs van een eindexamen in Rotterdam. Halve cent door Jeroen Kant, live bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. 21 jaar en dan al de Verenigde Naties mogen toespreken. Niet veel mensen kunnen dat zeggen. Ralien Bekkers, die kan dat wel. Ralien is sinds vorig jaar jongere vertegenwoordiger op het gebied van duurzame ontwikkeling bij de Verenigde Naties. En vandaag kreeg ze dus een prachtig podium. Ralien, goeienacht. Hallo, goedenavond nog wel. Ja, bij jullie nog wel. ja. Want waar zit je op dit ja. moment? Hm? Want waar zit je precies op dit moment? Waar speelt het zich allemaal af? Het uh, loopt echt net mijn hoofd voor in, want uh, we zijn net. Ver... Ja, de meeting is eigenlijk net voor De Hele dag vol aan het werken en uh, ja, het was een succesvolle dag moet ik zeggen. Nou, ja, dus, uh, en dan nu ja. heel sober in een in een hostel. Maar waar stond je vanmiddag? In wat voor vergadering was dat nou precies? Um, nou, ik was in de trustees council, dus, uh, gewoon in de, bij de algemene vergadering van de N. En het was een meeting over sustainable development goals. Nou, misschien ken je de sustainable de goals die dus zijn in 2000 gestart, de ontwikkelingsdoelen. Voor de wereld. En uh -huh. we zijn nu een nieuwe set van doelen aan te ja, ja, onderhandelen. Voor 2015. daar zat ik in. En uh, daar mocht ik ook echt spreken. Dat was echt heel erg bizar. <laughs> ja, Roline je weet het wel van de Wereld Rijd Door bijvoorbeeld. Wij zijn als Nederlanders altijd heel trots als een Nederlander in het buitenland iets uh, presteert. Maar we willen ook graag weten wie er allemaal uh, gezien zijn. En wie je allemaal gesproken hebt. Dus wie zaten er dan bijvoorbeeld in de zaal? Was de hele algemene vergadering aanwezig? Nee, dat is per groep van uh, maar 30 stoelen. En daar zitten dan, uh, ze konden niet bepalen wie er op die 30 stoelen mocht zitten. Dus we zitten in 70 landen. En dus uh, Nederland deelt bijvoorbeeld een stoel met Australië en de UK. En dan moeten ze met elkaar bepalen wat ze gaan zeggen. En dat zijn dus allemaal uh, ja, hele hoge vertegenwoordigers, dat is oud ministerstom. Um, ja, dat zijn echt belangrijke mensen die heel veel op het onderwerp weten en die met elkaar. Als expert, maar ook wel uit, als professioners. Uh, ja. En daartussen zat opeens. En daartussen zat opeens de, de, de 21-jarige Ralien Bekkers, die dan ook nog eens de handen op elkaar kreeg, begreep ik. Van de andere mensen. Ja. Niet van dat was dus echt, dat was echt zo. Dat was echt heel bizar. Iedereen was totaal geschokt. Want opeens komt er zo'n klein meisje die het uh, woord uh, krijgt. En uh, iedereen die dreide zich om van wow, wat gebeurt hier? is ook veel. En dan uh, begon ik uh, flink mijn speech te houden en dus vertellen. ...dat ze er met jongeren praten in plaats van over jongeren, want het onderwerp was ook echt jongeren op de agenda. Nou ja, wat ga je dan beter doen dan ook een jongeren uitnodigen Kijk. om te vertellen wat we vinden. En uh, dat was wel echt een indruk gemaakt. Dus meteen uh, naar meisje sprak India, nou, die was meteen heel van... Uh, ...wij hebben ondertussen de grootste uh, bevolking van, van jongeren bij ons. Dus dat uh -huh. is ontzettend belangrijk en er werd er redelijk vaak aan gerefereerd nadat ik had gesproken. Dus, het, uh, het was echt in de wapelgang in de over ook al werd Dat besproken. Echt ik niet echt verwacht. Maar, um, nee, maar ja, Ralline, je, je kreeg inderdaad uh, de handen op elkaar, dat hebben we gezien. Ja, ook. Maar wat heb je nou precies <laughs> gezegd? Nou, ik heb dus allereerst wat ik net al zei, uh, participatie, maar ook het, het aanmoedigen, het helpen van jongeren om ook echt mee te doen met dingen. Want. Ja, ze kunnen dit niet zonder ons. Het gaat over de ontwikkelingsagenda voor straks, dus niet voor nu. Dus als wij straks volwassen zijn en het moeten gaan uitvoeren. Dus dan heb je ook die nieuwe generatie nodig om er wat mee te denken. Maar ook zit er is heel veel potentie om mee te gaan helpen aan oplossingen bedenken, mensen meekrijgen, echt energie produceren. En daarnaast heb ik uh, drie prioriteiten van jongeren uh, heel duidelijk aangegeven. Dat is één, uh, ja, onderwijs en ook... Werkgelegenheid, want dat zijn dingen die zowel onderwijs voor duurzame ontwikkeling, maar ook gewoon de hoop van, van werkloosheid, die ja. echt heel gevaarlijk zijn voor de toekomst. Twee, uh, gelijkheid, gelijke rechten en kansen voor mensen. Drie, uh, governance. Dat de huidige structuren en systemen die werken gewoon niet en die moeten echt. Flink aangepakt worden en daar moeten deze dagen dag blijven En, de, zijn... en de, jongeren die, die, uh, de, de jongeren moeten mee gaan spreken. En dat heb jij vanmiddag al vast gedaan. Je hebt een goed voorbeeld gegeven. Dank je wel voor je toelichting. En uh, geniet er nog even van. Ralien Bekkers. Dank je wel. Lijkt me een gaaf, vrouw, ook voor in het café, Dierik. Wat heb jij dit weekend gedaan? Ja. VN toegesproken. Ja, nou komt inderdaad wel cool over. Als je 21 bent, dan is dat wel echt een goed verhaal, ja. Goed. Uh, wat een verhaal is wat veel in het café in Rotterdam besproken wordt, denk ik. Dat is toch die kuip. Want gaat hij nou weg, wel of niet? Het is echt even een vraag. Uh, is vanmiddag in de... Vanavond? Of, vanavond, nee, nee, vanavond. nee, vanavond een stadsdebat. Iedereen mocht inspreken om nog uh, de laatste puntje op de i te zetten. Want die beslissing die komt heel snel. En wat vind jij? Uh, oude kuip. De oude kuip? Ja. Uh, dat is prachtig. Uh, maar zo nieuw heeft ook voordelen. Je hoort het straks. Na het nieuws van 3 uur. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.